3 uur, Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Een grote natuurbrand in Chili is onder controle. Van nationaal park Torres del Paín... is tot nu toe 12.500 hectare in vlammen opgegaan. President Piñera had het park tot rampgebied verklaard. Torres del Paín ligt in het uiterste zuiden van Chili. Het park staat op de werelderfgoedlijst van natuurgebieden van UNESCO... In het ontoegankelijke gebied had de brandweer de grootste moeite... om het vuur te bestrijden. De brand is waarschijnlijk veroorzaakt door een Israëlische toerist. Hij zou een rol toiletpapier hebben aangestoken. Het nieuwe jaar is begonnen met een weerrecord. Nog nooit was het zo warm op 1 januari. In de beeld werd het 12,9 graden en dat is 13 graden graad warmer... dan het oude record uit 1921.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 Wax Anchors Away van hun album 100.000 in Fresh Notes uit 1989. Cairo's Nacht van het Goede Leven. Met Axel van der Ende. Ja, Het had me altijd zo geweldig gelegen als de, de Wax Mannen: Andrew Gold en Graham Goldman, als die samen nog eens zouden toeren. Gold met zijn solowerk, Goldman met zijn solowerk, Songs voor Anderen en 10cc Classics. Plus een selectie wax-materiaal. Nou, hoe leuk kun je het krijgen? Het overlijden van Andrew Gold vorig jaar op 3 juni heeft hier definitief een streep doorgezet. Anchors Away tilt dit nieuwe jaar over de helling, richting de bel... naar een weerwar van eindstrepen. Soms enkel die van het einde van de dag, soms van het ene na het andere project... klein, groot, grondig en veelomvattend, pril en persoonlijk. Niet elke dag hoeft het begin van de rest van je leven te markeren. Soms suf je er gewoon een beetje tussendoor. Soms is het niet meer dan die 9 tot 5 mentaliteit... waar nou nooit eens naar gevraagd wordt in vacatures. En soms is het snel vergeten en goed slapen. Maar daar staan ook weer dagen tegenover vol puur plezier in een blijde wereld. Met grote halen en kranige besluiten. Met kleine stapjes en mini-meetings. Het wordt waarschijnlijk net weer zo'n zootje als in 2011. Het is nu mooi geweest, het is gedaan. Niemand weet. You. Mm -hmm. Nacht van het Goede Leven met Axel van der Ende. Speciaal voor onze Astronautic Man. Ellie Moss was dat Melancholy Astronautic Man. Nog vijf, ruim vijf maanden zit André Kuipers in de ruimte. Maar op Nieuwjaarsdag heeft hij al een ruimterecord op zijn naam. Het was gisteren exact elf dagen geleden dat hij werd gelanceerd. En geen Nederlander was ooit langer dan tien dagen aaneengesloten in de ruimte. Kuipers verbrak zijn eigen record van tien dagen uit 2004. hebben uh, Okkels en Lodewijk van den Berg die waren in 1985 een dikke week in de ruimte. Ik was een jaar of twee geleden... In, uh, op Cape Canaveral, of Kennedy Space Center, zoals het tegenwoordig heet. En daar sprak een astronaut die met de Space Shuttle was meegeweest. En die zei dat je als astronaut vooral aardig moest zijn. En als je de foto's ziet van hoe dicht de heren daar op elkaar zitten... Nou, dan kun je je daar inderdaad wel wat bij voorstellen. Nou, net bij, bij Wax, bij Anchors Away, hebben we al fijn uh, meegefloten. Dus de lippen zijn nog uh, lekker warm. Laten we nog even wat fluiten naar onszelf. Lekker. Het groot niet te verwijden en de kunstfluitversie van I Feel Pretty. Albert Verweij, mijn dromen. Mijn dromen raken nooit mijn innigst wezen. Mijn waken doet dat wel. Uit iedere droom kan ik zijn oorsprong lezen. Mijn denken ruist uit een verborgen wel. Zodra ik slaap en droom ben ik de wever van stof die al bestond. Maar wakend ben ik eindelijk de belever van wat ik nooit nog vond. Just close my eyes again Climbed aboard the dream Weaver train Try to take away My worries of today And leave tomorrow 1975 Dream Weaver van Gary Wright. Meer kamerettenfragmenten nu van het festival zoals het steeds eind november plaatsvindt. Zometeen finalist Diederik Smit, de enige Nederlander in de finale selectie van 2011. Hij gooit zijn voorstelling in het decor van een televisieprogramma. Vaak vertoond, maar Smit maakt er een bijzonder optreden van. Geen enkele zin eindigt zoals je zou verwachten. Geen einde past op het begin en wie meevloeit in zijn kronkelige en haakse manier van dwarse omkering heeft een hilarisch half uur. De uitgestreken strakke presentatie van Diederik maakt het geheel nog eens extra geestig. Hij werd dan ook terecht geselecteerd voor de finale, maar moest helaas met lege handen naar huis, zoals het in competitie clichés heet. Zometeen enkele fragmenten uit zijn halve finale een zeer geslaagd optreden in het oude Luxor. Daarna het slotnummer van het optreden van het Vlaamse duo Lankmoed, ook een van de finalisten. Aan het eind van hun voorstelling duikt een van hen de zaal in... om een dame van de schoenen te beroven. Als dank krijgt ze een persoonlijk gezongen ode, neem mee... begeleid vanaf het podium op piano. Die hoor je na een selectie uit het optreden van finalist Diederik Smit... een uitsnede uit het tv-programma Emergo et Luctor. Ja, Goedenavond, van harte welkom allemaal. Uh, goed dat u er bent. Welkom bij Emergo et Luctor. Het Actualiteitenprogramma over ambitie en geweld. Um, nou, we hebben een heel druk programma met nieuws en actualiteiten, dus uh, laten we snel beginnen. Uh, ja, toch wel opmerkelijk nieuws van deze week. De 96-jarige Hosni Mubarak is overdreven. In werkelijkheid is de oud-president van Egypte niet ouder dan 84. Um, dus, uh, nou ja, dat was uh, wat in het nieuws was deze week. Dan de olieprijs. Die gaat dit jaar naar Caro Emerald. <lacht> Volgens de jury van de Olieprijs is uh, de Nederlandse zangeres ook dit jaar weer duurder geworden. Door de toenemende onrusten in het Midden-Oosten. En uh, aan de telefoon is op dit moment, als het goed is, Willem Jansen. Uh, dus we hopen hem straks nog even te spreken te krijgen. <lacht> dat, uh, ja. Dat, uh, dat heb je met live theater natuurlijk. Dat... Uh... Dat is af. Um, dan zijn we toegekomen aan het, uh, ja, het, het interactieve gedeelte van de avond. Um, dat is altijd, we hebben altijd een publiekstelling um, waar je het mee eens of mee oneens kunt zijn. Dat is nou gewoon een beetje voor het, het leuke interactieve Voice of Holland element. Gewoon even om erin te komen, gewoon even gezellig. En de stelling van vanavond luidt: de westerse cultuur is superieur aan de islamitische cultuur. <lacht> um, dus ja, kijk maar even uh, wat, je, wat je daarvan vindt. Um, het is natuurlijk een beetje een controversiële stelling. Hè? Dat geef ik grif toe. Uh, want zo ben ik. Als ik iets toegeef, dan uh, doe ik dat grif. We gaan er even uit voor de reclame. Ervaar het gemak en comfort van Metafysica van Aristoteles. Dankzij Metafysica van Aristoteles ontvangt elk artefact in de kosmos een eigen essentie. Daarmee staat Metafysica van Aristoteles aan de basis van alle wetenschap als zodanig. Metafysica van Aristoteles. Aristoteles, alles heeft een ziel. Landen als Burma en Haiti hebben er al ervaring mee, maar kan het ook lukken om een grote natuurramp naar Nederland te halen? Alexander Rinnooy Kan denkt van wel. Hij is uh, voorzitter van het landelijk actiecomité Dutch Disaster 22 die de orkaan Dragan naar Nederland wil halen in 2022. Uh, nou. Volgens critici is het allemaal veel te ambitieus en brengt het veel te veel kosten met zich mee. Maar Renoy Kan denkt dat het goed kan zijn voor het prestige van Nederland. Het is nog niet helemaal zeker of die orkaan ook echt naar Nederland gaat komen. Want ook Florida en Cuba zijn in de race. Denk er ook aan straks, natuurlijk, nog uh, ja, de, de publiekstelling. Blijf daarover nadenken. Hè. Is de westerse cultuur superieur aan de islamitische? Um, want, nou ja, dat uh, is iets waar we nog op terug gaan komen. Um, maar we gaan er natuurlijk eerst even uit voor een betrekkelijke bijzin. Het moment van de avond. betrekkelijke bijzin. Jan keek naar de tuin die hij zojuist had aangeharkt. Ja, het is uh, altijd weer het hoogtepunt van de avond. Uh, de betrekkelijke bijzin, dus dat uh, hebben we maar alvast gehad. Um, poëzie. Ik weet wel dat de aarde zal verdampen. Ik weet ook dat de zon niet eeuwig brandt. Ik weet wel dat de dood nog nooit iemand vergeten is. Dat de zee het ooit zal winnen van het land. Toch is het goed dat er rivieren zijn en bergen. Dat er bomen zijn in het zuiden van Japan. Dat de moezelregens vallen in augustus. Dat er vogels zijn in noord oezbekistan En zo is het ook goed, mijn lief, dat wij er zijn. En al zijn we er dan... Op een dag niet meer. Ook na die dag zal ik nog van je houden. Zo makkelijk ben ik dan ook wel weer. <lacht> Dit was émergo e het lukt hoor. Goedenavond. Zet hem even lekker nee. Even, de mevrouw heeft even nodig. Gooi het er maar lekker uit. Heel de week. Neem me mee, je hebt thuis plaats genoeg. Ik kan niet veel, maar ik ben best grappig. En ik zal beloven dat geen mens gaat geloven wat hij ziet. Want kijk maar, ik ben niet bijster knap, maar ik versterk wel jouw schoonheid. En wat is nu fijner dan zeker te zijn dat je de mooiste bent? Neem hem mee. Adopteer hem. hem, maak van hij een nieuwe trend, laat je vrienden zich stik jaloers zijn, dat jij de eerste met mij bent. Kijk maar aan, Jenny. wijd mijn aanwezigheid aan je eigen liefdadigheid. Vindt het allemaal oké, okay. in Gods naam, neem me mee. MUZIEK Zie me staan... Zo bestoft en alleen Vol verlangen naar erkenning Ik ben zo uniek Staaltje, pure techniek Maar niemand merkt het Een retro is in Dus daar ligt het niet aan Ik ben als een vintage naaimachine mijn naald is nog spits en ik naai elke rit die zich aandient Neem me mee, adopteer hij Maak van hij een nieuwe trend Laat je vrienden stik jaloers zijn jij de eerste met hem bent of wijd mijn aanwezigheid aan je eigen liefdadigheid. Ik vind het allemaal oké, okay. maar in Gods naam neem me mee. Ik vind het allemaal oké. Okay. Gods naam, neem me mee. Ik vind, Ik vind het, het allemaal, allemaal oké. Okay. Okay. Maar die schoenen pakken we mee. Het slotnummer van Lankmoed, een van de finalisten van Kameretten van 2011. Kina Granitz, een Amerikaanse songwriter... heeft ook een klein stroompje Nederlands bloed door de aderen vloeien. Haar country-achtige singles doen het goed in met name Amerika en Japan. En wie weet komt Nederland daar in 2012 bij. Dit is haar single Message from Your Heart. Art. This is a message from your heart, pounding away into the dark, you could thank me for a start, this is a message from your heart, this is a message from your heart. Ta- Kina is and message from your heart. Deze is nog over van vorige week. Van het spektakel Karo Kerststerren... dat met kerstmis te zien was op Nederland 1. Do, Edcilia, Rombly, Ellen ten Damme... Jeroen van de Boom, L.A. The Voices, zij traden op. En Martin Buitenhuis, zong een Dylan cover... die we graag nog eens laten horen. Rug aan rug met een eerdere uitvoering van het nummer... Hier in de Nacht van het Goede Leven. Twee jaar geleden was dat alweer toen Bart Peters mijn gast was. Hij kondigde in oktober van het vorig jaar... een rustperiode aan in zijn muzikale carrière. Die in België van Borsato Ikaanse... Proporties is. Buitenhuis en Peters, zij laten hun versie horen van To Make You Feel My Love. Als de regens om je oren slaan, en heel de wind zit achter jou aan. Kom dan bij mij in de luw te staan. Tot jij mijn liefde voelt. En val daar vol met zijn sterren pracht. En er is niemand die jouw leed verzaagt. Dan hou ik duizend jaar voor jou de wacht.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 Aan, tot jij mijn liefde voelt. Tot jij mijn liefde voelt. KRO's Nacht van het Goede Leven, met Axel van der Ende.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 Let for you don't know Peter is twee jaar geleden live in de Nacht van het Goede Leven... met Hoeveel ik van je hou en daarvoor een andere versie van Dylan's... To Make You Feel My Love, want het blijft maar uitnodigen... tot covers in het Engels en in het Nederlands. En de versie van Buitenhuis was Totdat jij mijn liefde voelt. Dit komt uit Noorwegen. Dit is Marit Larsen en Addicted. me still. still, I'm waiting, I don't know how it makes you feel, my mind is spinning round like 57 Ferris wheels at full speed. Importeren die vrouw en mee naar het songfestival kan dat? Kunnen we mee naar het songfestival? We, we gaan er gewoon mee naar het songfestival met addicted wat leuk zeg. Maar het ze uit Noorwegen jarenlang de compaan van de in Nederland bekende Maria Mena. Uh, de zondagmiddag bij de buren op Radio 2... die werd uh, vorig jaar uh, opnieuw ingeregeld. In september starten twee verse KRO-programma's. Haandrikman Man pakt uit en Hemelbestormers... waarin ook regelmatig live muziek is te horen. Net als wij dat hier vaak doen. We hadden Nina Vijn, we krijgen straks nog King Jack. En dit is uit Hemelbestormers uit de eerste aflevering... van 11 september 2011, Beans and Fatback. Oh. Man. Beans en fatback en Laydown, Speak low, Life in de Hemelbestormers. Guillaume Apollinaire, de witte sneeuw. De engelen, engelen in de lucht. Eén is als officier gekleed. Eén is als kok, als kok gekleed. En de andere zingen. Mooie officier in de kleur van de lucht. Lang na kerstmis zal de lente luchtje een prachtige medaille geven. Van zon van een mooie zon. De kok. De kok plukt de ganzen. Sneeuw, ga nu maar sneeuwen. Had ik nu maar even mijn liefste in mijn armen. From the window of a honeymoon The night looks a mite bizarre They're burning us in effigy And smoke blots out the stars They're torturing our servants By the light of an armored car But please don't ask me if it's the end of the line Cause I never could see that far Tonight I'd rather look at you How beautiful If they ask you what our lovers Tell them lovers are Set against the order To live outside the law But I'm no hero under torture I'll tell them all I heard and saw I saw everything in you, my love That's all I ever saw Tonight I see it all in Peter Blackford, How Beautiful You Are. Peter Blackford is naast zijn muziekcarrière ook bekend als cartoonist. Dat hij moest gaan tekenen, stond al als kind vast. Want zijn vader was illustrator en zijn moeder schreef kinderboeken. Aan het einde van de jaren zeventig probeerde hij stripverhalen op muziek te zetten. Dat doet hij met zijn band Slappy Happy. Maar begin jaren tachtig wordt hij solo succesvol met serieuze werk. Zoals ook dit How Beautiful You Are. In het kader van hoe meer Nina's in de nacht, hoe leuker. Uh, Nina Delacroix met Weet Je Wat Het Ook Is. <middels> Wat is. Ik voel mezelf de laatste tijd zo onaantrekkelijk en vet. Ik leg te veel de focus op onvolkomenheden. Kijk ik in de spiegel, lijk ik net als letjodocus. Kruip ik huilend in mijn bed. Dus vandaar dat ik mezelf de laatste tijd tot sneller aan je irriteer. En als jij dan zegt dat dit niet irriteren is, maar erger wordt het erger nog. En ja, dan irriteer ik me nog meer. En weet je wat het ook is? Op mijn werk zit ik niet zo heel erg lekker in mijn vel. Mijn baas die aan de kook is, maakt me onzeker. En ik denk bij mijn collega's veel te snel dat er gestook is. Nou ja goed, je kent me wel. En ik besef me dat ik daarom steeds weer vraag of je nog steeds wel van me houdt. En als jij gaat corrigeren en belerend zegt, besef als wederkerend werk wordt bezige is fout, maak ik je koud. Als je denkt, hé, hey, wat is er eigenlijk stil? Dan betekent het dat ik iets van je wil. En als ik zeg dat ik er niet over wil praten... Zeg dat niet dat je me dan met rust moet laten. En als ik dan nog volhoud dat er echt niets is... Nou, dan is er ongelooflijk veel mis. En weet je wat het ook is? Je luistert veel te serieus naar alle dingen die ik zeg... Meestal is het bogus, dan ben ik heus wel boos... maar het wil niet altijd zeggen dat er vuur is als er rook is. Ik ga heus niet bij je weg. Ach, je moet het maar bekijken als de regels van een leuk en spannend spel. Maar als jij me gaat negeren of gaat bagatelliseren... wat ik zeg, wegredeneren, redeneren, mij klineren, het en alles doodrelativeren, waardoor ik me ga frustreren... nou, ik sfeer het je, dan spring ik uit mijn vel. Want ik meen het wel... En weet je wat het ook is? Hé, hey, weet je wat het ook is? Weet je wie de waarde? Weet je wat het ook is? Weet je wat het ook is? Hé, hey, weet. Het. Mooi nummer van Jeroen Wu. Nina de Delacroix, zei voerde het uit. Weet je wat het ook is, is te zien in het theater... met haar tweede voorstelling, Bas. De verste afspraak die ik in dit nieuwe jaar heb is 19 december. Dan is The War of the Worlds live terug in Nederland. Jeff Wayne was al enkele malen in Nederland met dit enorme project. Waar een band, een compleet orkest, filmbeelden over een groot scherm en een enorme tripod. Het metalen gevaarte waar de marsbewoners uit het verhaal de aarde mee proberen te vernietigen. De vertelstem op het originele dubbelalbum uit 1978, Richard Burton, die overleed in 1984. Hij werd op een ingenieuze manier gevangen in een 3D-nabootsing van zijn gezicht op een scherm. Op de leeftijd van zijn karakter ook nog, de journalist die de invasie van Mars meemaakt. Voor de komende tournee heeft Jeff Wayne echter een ingrijpende keuze gemaakt... Richard Burton zal niet langer te horen zijn. De vertellingen worden nu gedaan door acteur Liam Neeson... die tussen de live acteurs geprojecteerd gaat worden. Ongetwijfeld zeer bijzonder om te zien... maar een nieuwe versie van het album, want dat heeft Jeff ook geproduceerd... en een nieuwe stem, dat gaat heel heel moeilijk aanpassen worden. Om vast even te wennen aan de stem van Liam... Uh, de versie van Van Morrison's Coney Island... die hij opnam voor het Van Morrison tribute album No Prima Donna uit 1994. From Downpatrick, stopping off at St. John's Point. Out all day bird watching, and the crack was good. Stopped off at Strangford Loch early in the morning. Drove through Shrigley taking pictures and on to Killalay, stopping for Sunday papers at the Lacole district, just before Corny Island.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 The side of your face. Als the sunlight kommt streaming through the window in the autumn sunshine. And all in all the time we're to go to Kony Island. I'm thinking wouldn't it be great if it was like this all the time? Lekker om een beetje weg te dromen naar vakantiebestemmingen, mag nog niet. Net na of nog midden in de kerstvakantie. Maar je kunt het gewoon doen natuurlijk. Misschien heb je vandaag nog even vrij. Of ben je alweer op om aan je vroege dienst te beginnen. Coney Island, het moet er wel warm zijn als je er zulke dingen over kunt zeggen. Van Morrison die maakte het origineel. En dit was de uitvoering van Liam Neeson. We zitten een beetje op het midden van de Nacht van het Goede Leven. Zonder Adeline er ze, volgende week weer. We hebben nog twee uur te gaan. Straks zijn we er weer met in het laatste uur ook nog King Jack Live muziek. Tot zometeen.